1 uur. Het NOS-journaal. Marian Koekoek. Ledenraad PvdA worstelt met de aanschaf JSF. Demonstraties in Amsterdam en Den Haag tegen het kabinetsbeleid... en geweld op de Filipijnen eist steeds meer levens.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 maar bij de PvdA zijn nog twijfels, sterke twijfels zelfs. Wilco Boom bij de ledenraad in Zwolle. Het zal er vol lopen langzaamaan met de leden. Merk je iets van die twijfel inmiddels? Nou, het belangrijkste wat we daar op dit voor merken is... dat er weer heel veel journalisten op de ledenraadpleging van de Partij van de Arbeid zijn afgekomen. En als dat zo is, dan weet je dat er iets aan de hand is. Want anders is het wat de journalistieke belangstelling betreft een stuk rustiger. Maar uh, veel twijfel dus in de achterban en ook uh, bij sommige fractieleden... over wat ze nou met dat vliegtuig aan moeten, die JSF. Uh, heel lang heeft de Partij van de Arbeid uitgedragen daar ongelooflijk kritisch over te zijn. En nu heeft het kabinet besloten om hem te kopen. En ja... Lang niet iedereen is er dus van overtuigd dat dat ook moet gaan gebeuren. En een ander heikelpunt is uh, een interview van fractievoorzitter Zeilstra van de VVD vanochtend in de Telegraaf. Zeilstra zei daarin dat hij uh, best van dat uh, sociaal akkoord met de vakbonden en de werkgevers af wil. Nou, dat is hier in PvdA kring ook behoorlijk ingeslagen, want de Partij van de Arbeid hecht juist heel sterk aan dat sociaal akkoord. En, uh, ik sprak net Hans Spekman, de partijvoorzitter, en die waarschuwde ook meteen in de richting van de VVD afblijven dat so van dat sociaal akkoord. Want dat sociaal akkoord is voor de Partij van de Arbeid uitermate belangrijk. Luister maar even naar Spekman. Ja, ik wil natuurlijk niet van het sociaal akkoord af, want ik vind onze verbinding met de vakbonden en de werkgeversorganisatie heel belangrijk. En ik ben heel blij met de afspraken die er zijn gemaakt om eindelijk een einde te maken aan het doorgeslagen flex. is dus terecht, ik zeer maar goed, het gaat niet alleen om, het, uh, om, om dat flexwerk. Uh, mm. Er is in het sociaal akkoord veel meer afgesproken. En waar het echt om gaat is, Zijlstra zegt nu, ik wil het best vanaf. Is dat bespreekbaar voor de Partij van de Arbeid? Ik zit niet in de kamerfractie, maar wij hechten als partij zeer aan die afspraken met het sociaal akkoord. We waren er ook heel trots op dat Lodewijk Asscher was gelukt. Samen overigens met Heen maar Mark Rutte, die ook een goede rol hebben vervuld. Ik vind het belangrijk voor de rust in ons land dat het is dan blijft. Ja, en is het ook belangrijk voor de rust in de coalitie? Ja, maar ik zit niet in de kamerfractie. Ik zeg alleen vanuit ons als partij vinden wij het heel erg belangrijk dat die afspraken zijn gemaakt. Ik vind het ook belangrijke afspraken, goede afspraken. Uh, dus ik kan me niet voorstellen dat die gebroken gaan worden. Dat kunt u zich niet voorstellen? Nee, dat kan ik me niet voorstellen, omdat ik er zeer veel waarde aan hecht en ik weet mij met mij de leden. Dan de ledenraad, zometeen. Um... Wordt altijd gehouden naar Prinsjesdag, maar staat nu geheel in het teken van een straaljager, de JSF. Maar juist over de JSF is er ongelooflijk veel verdeeldheid in de Partij Zeker. van de Arbeid. Er waren drie avonden vorige week, uh, allemaal boze ja. mensen. Ja. Uh, hoe gaat de partij dat nou oplossen? Ja, ik snap die boosheid. Heel veel uh, vrijwilligers in onze partij hebben natuurlijk jarenlang altijd tegen de ESF uh, zijn daar tegen geweest. Dus ik snap die emotie wel. Ik, ik zit er zelf iets nuchter in omdat ik altijd denk, ja, of je nou 4,5 miljard uitgeeft aan de JSF of een Saab Grippen, dat is sowieso uh, veel geld. Dus als je een luchtmacht wil, dan kost dat wat. Bent u niet bang dat de vergadering vandaag een Poolse landdag wordt? Nee, ik ben nooit bang voor postenlanddagen. Ik ben 25 jaar lid van de Partij van de Arbeid. Ik heb veel hectische vergaderingen meegemaakt. En, en, ik ben en toch... u bent er dol op? Nee, ik weet dat dat bij onze debatpartij hoort. En daar worden we over het algemeen beter van. En ik word er niet zenuwachtig van. U hoorde Wilco Boom in gesprek met PvdA-voorzitter Hans Spekman. Onrust dus in Zwolle, maar ook onrust over het kabinetsbeleid in Amsterdam. Want daar demonstreren veel partijen en organisaties tegen het kabinetsbeleid. Verslaggever Mark Hamer is daarbij. Mark, wie demonstreren er allemaal? Ja, eigenlijk een hele lange lijst van organisaties. Te lang eigenlijk om op te noemen. Maar ik zal het toch de belangrijkste noemen. De lokale afdelingen van FNV-bondgenoten van Cabo, FNV. Maar vooral de politieke partijen van SP en GroenLinks. Die zijn hier aanwezig. Maar ja, ook bijvoorbeeld de lokale woonbond. En zojuist houden ze allemaal hun, uh, hun protestborden omhoog. En kan ik zien dat het hier op het uh, beursplein toch aardig vol is. Ja, zijn er specifieke punten waar ze tegen demonstreren? Ik hoop dat je me hoort. Nou ja, eigenlijk alle bezuinigingen inderdaad, wat ik al zeg. Het gaat over de woonlasten, Het gaat over alles wat eigenlijk het kabinet aan het doen is. Dat de mensen zo in protest komen. Daar gaat deze demonstratie over. Het is echt een demonstratie. Men is nu verzameld hier op het Beursplein. En zometeen gaat men door de stad heen lopen. naar de dokwerken. Dus richting het de Stopra gebouw. Richting de dokwerken. En daar zullen ook weer toespraken worden gehouden. Onder andere door, Jan Marij, nee, door Emiel Roemer van de SP... En door uh, de oudere bond, door Henk Krol. Daar zal uh, worden gesproken, de oudere partij moet ik natuurlijk zeggen. Ja, een uh, middag in Amsterdam, demonstreren tegen het kabinet. Is het te druk? ja, het beursplein staat nu redelijk vol. En dan schat ik toch in dat er zeker 2.000, 3.000 mensen hier, hier staan. Het is wel langzaam opgekomen. Uh, er zijn nog bussen onderweg, wordt gezegd door de organisatie. Dus het kan nog aangroeien. Ik schat inderdaad nu ongeveer een 2.000 mensen hier. Oké, okay, Mark Hamer in Amsterdam, dankjewel. Dan kunnen we moeiteloos door naar Den Haag. Want ook daar wordt gedemonstreerd tegen het kabinet. Maar dan door de PVV. En daar is verslaggever Wilma Borgman. Wilma, ja je hoort me, de PVV in Den Haag. Euh, zou er geen zin om naar Amsterdam te gaan? Nou ja, je hoort uh, welke partijen daar de demonstratie aanvoeren. En uh, de PVV onder leiding van Wilders had misschien toch meer behoefte aan een eigen demonstratie... dan zich bij die linkse partijen aan te sluiten. Dus daarvoor... Uh, voor een eigen demonstratie hier uh, in Den Haag. Je viel even weg, maar PVV wil dus echt zijn eigen demonstratie houden. Zijn er veel PVV'ers op afgekomen? Ik sprak net met de verantwoordelijke politiecommandant hier... en die had het over duizend mensen. Um, maar er zijn niet alleen veel PVV'ers op afgekomen. Er is ook een enorme hoeveelheid beveiliging. Ik zag al een hele tijd een helikopter hier boven het demonstratieterrein uh, cirkelen. Er staat een politiewagen met een camera op het dak om uh, mensen te filmen. Ik tel toch een stuk of drie ME-busjes... en een heleboel wit-blauw-oranje-gestreepte wit politiebusjes. Dus halve uh, duizend demonstranten ongeveer is er ook enorm veel beveiliging en uh, politiepersoneel op de been. Wilma Borgman in Den Haag bij de PVV-demonstratie. In Duitsland voeren de politieke kopstukken ook vandaag nog volop campagne. één dag voor de parlementsverkiezingen.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 Bij gevechten tussen militairen en islamitische rebellen in de Filipijnen loopt de dodental steeds verder op. Met de zes doden van vandaag is de dodental opgelopen tot 126. Sinds kleine twee weken bezetten de islamitische rebellen delen van de havenstad Zamboanga. Correspondent Michel Maas is al duidelijk aan welke kant de zes doden van vandaag zijn gevallen. Ja, dat is duidelijk. De vijf van de doden dat zijn weer rebellen en het aantal gedode rebellen komt daarmee op 102. Dus uh, die worden langzamerhand uh, worden die een na de ander worden die doodgeschoten. Het zesde slachtoffer was een bejaarde vrouw die zat in een huisje toen dat getroffen werd door een mortier die was afgeschoten door die rebellen. Dus uh, ja, het, is, uh, het, het leger gaat verder, maar aan beide kanten vallen er slachtoffers en helaas zijn er dus voortdurend ook wel weer burgers die tussen de vechtende partijen zij terechtkomen en daar het slachtoffer van worden. Ja, Die islamitische rebellenbeweging, MNLF, als ik het goed heb... wat is dat precies voor een club... Nou, dat is de oudste rebellenbeweging van, uh, van de Filipijnen. Die begon begin jaren 70 met, uh, met een oorlogje daar in het Islamitische zuiden. En dat hebben ze tientallen jaren volgehouden. En in 1996 hebben ze even een uh, akkoord gehad, een vredesakkoord met de regering. En ze hebben zelfs uh, vijf jaar lang mogen regeren over dat islamitische ge gebied. Maar dat is een uh, fiasco geworden, dat is vastgelopen in niet alleen in corruptie, maar ook. In, in strijd met andere islamitische bewegingen... die dus weer tegen dat MNLF gingen vechten. En ja, dat, het is een, een enorm zootje daar in het zuiden van uh, Filipijnen. En je hebt dus... Uh, nu is er een akkoord gesloten met een ander bevrijdingsfront... door de regering. Daar is die MNLF weer tegen. Daarom doen ze deze actie in Zamboanga. En daarnaast heb je allerlei uh, bewegingjes... waaronder een terreurbeweging van meneer Abu Sayyaf... die bij Al-Qaeda hoort, die hmm. daar ook... Mee in het vechten is. En je hebt nog allerlei kleinere gewapende groepjes. Dus die MNLF, die vroeger de enige uh, beweging was, is nu één van een hele groep bewegingen die daaruit voortgekomen zijn. Ja, en hoe lang kan de belegering van Zambawanga door het regeringsleger nog gaan duren, denk je? Nou, dat kan wel een tijdje duren. Het uh, leger heeft gezegd dat ze nu weer 80% van de stad uh, veilig hebben. Hebben heroverd, uh, schoongeveegd ook. Maar ze zijn nog steeds op jacht naar rebellen. Ze worden nog steeds beschoten door rebellen. En ze schatten dat er nog zo'n 40 uh, rebellen actief zijn. Maar die zijn allemaal goed getraind, goed gewapend. en uh, ze, Ik zei al, ze gebruiken mortieren. Maar ze hebben ook... Uh, uh, hele goede sluipschuttergeweren... waardoor ze het heel moeilijk maken... voor regeringstroepen om op te rukken. Mm -hmm. En dat houdt uh, de stad wel... Uh, nog steeds in zijn greep. Want nog steeds zijn er zo'n uh, 150.000... Uh, mensen die zijn... gevlucht, geëvacueerd... voor de gevechten. En je hebt een sportcentrum in Zambuanga... waar 70.000 vluchtelingen... in zelfgemaakte tentjes... probeert uh, een beetje verder te leven. En nou, daar... daar Groeit langzamerhand ook een soort humanitair probleem. Mensen hebben gebrek aan medicijnen. Ziektes worden gevreesd. Uh -huh. en ook voedsel uh, wordt al schaars. En uh, ja, het leger probeert om daar heel snel een eind aan te maken. Maar de rebellen zijn te hardnekkig om dat in een paar dagen te klaren. Oké, okay, correspondent Michel Maas, dankjewel. Dan is er nog... Verkeersinformatie van de ANWB René Passet. De files staan er door werkzaamheden vooral. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen het Rinkvoort Aquaduct en Hoofddorp, 2 kilometer. Problemen rond het Kleinpolderplein, zowel op de A13 als de A20. Op de A13 in beide richtingen bij het Kleinpolderplein, 2 kilometer. En op de A20 vanuit Gouda staat tussen het Plein en Spaanse polder, 3 kilometer. Dit weekend is namelijk de A20 dicht tussen het Kleinpolderplein en het, uh, en het Ketelplein. Maandagochtend pas gaat de weg weer open. Op de A28 Hogeveen Zwolle wordt ook gewerkt. De file is niet zo lang, maar levert wel veel vertraging op. Tussen Zuidwolde en de wijk twee kilometer. Nog even de hoofdpunten van deze uitzending dan. PvdA-voorzitter Spekman noemt het sociaal akkoord onontbeerlijk voor hervormingen. Hij wil er niet aan morrelen, zoals VVD-fractie-voorzitter Zijlstra oppert. Duizenden demonstranten in Amsterdam en in Den Haag tegen het kabinetsbeleid... En het geweld op de Filipijnen eist steeds meer levens. En dit was het NOS Journaal. Zometeen Bas van Werven met Tros in Bedrijf. Het effect van Magnus. De draaiing van een voorwerp in de lucht beïnvloedt zijn voorwaartse beweging. De wet van Lexens. Recht kan rechter.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 Dames en heren, goedemiddag. Dit is Dolz in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. En iedere zaterdagmiddag blik ik met twee gasten terug op het economisch nieuws van de afgelopen week. En dat was een bulk. Met hartelijk dank aan het kabinet Rutte. Uh, slash Archer. Vandaag zijn dat Jan van Rutte, oud-financieel bestuurder van ABN AMRO. Inmiddels gepensioneerd, ja, heel lang nog niet. Het voelt nog niet helemaal, denk ik, als pensioen. En Ger Hukker, die is voorzitter van de NVN, de Vereniging van Makelaars. Ja, dinsdag dus het pakket aan maatregelen gepresenteerd. We wisten alles al, de miljoenennota, maar wel door een nieuwe koning... en de, de woningmarkt, die moet uit het slop worden gehaald. En daar gaan we onder meer met beide heren over praten. Meneer van Rutte, welkom meneer Hucker, welkom. Dank, Dank je uh, ik begin met u, meneer van Rutte. Uh, ruim drie decennia bankier geweest. Hè? En sinds 1 juli van dit jaar is het klaar bij ABN AMRO. En waar u als financieel topman afzwaaide onder Gerrit Sam, de CEO... toch altijd een man geweest die erg op de achtergrond gespeeld heeft. Hè? Hoe kan dat nou? Ja, dat is misschien een beetje mijn, mijn aard. Ik ben altijd met, uh, ja, vooral met de inhoud bezig. En dat vind ik op de voorgrondreden eigenlijk niet zo uh, belangrijk... Maar inderdaad, uh, wel 35 jaar in de industrie, uh, de financiële sector actief geweest. En ik moet zeggen, ondanks wat er allemaal uh, heeft plaatsgevonden... toch ook met, met buitengewoon veel plezier. Ja, want nou, met name het laatste stukje, daar zat even de pijn vanaf 2008. Want u was Fortis Bank Nederland, bestuursvoorzitter. De grote baas van het Fortis Deel voor Nederland. In hoeverre was u, was u uh, betrokken bij de, uh, de teleurgang van het bedrijf in 2008? Ja, als voorzitter van Fortisbank Nederland ben je daar vrijwel niet bij betrokken. Omdat de, je bent verantwoordelijk voor het Nederlandse stuk. En dat is een, dat is een dochter. Weliswaar een belangrijke dochter. Maar een, een dochter van een een bank en een bankverzekeraar. Besluitvorming uh, vindt primair plaats op, op uh, concernniveau. Uh -huh. Maar goed, in alle discussies en afwegingen en maatregelen... had je daar soms toch wel mee te maken. Hè? Omdat er natuurlijk van het Nederlandse bedrijf ook uh, dingen werden verwacht. Maatregelen werden verwacht. Ja. En dat was heel lastig om daar vaak het midden te vinden. Dus aan de ene kant uh, het beloofd... ...belang van de totale onderneming Fortis behartigen... ...en tegelijkertijd de belangen van de klanten in Nederland blijven waardig Nu weten we, hè, dat, is, dat is recent, uh, opnieuw een groepje Belgische aandeelhouders... ...die klagen de, de Fortis top. En dan praten we niet over uw deel, maar over het, over het concern... Vautron en uh, uh, Baron Lippens uh, uh, aan en Maurice Lippens, die hebben, krijgen dagvaardingen. Uh, u kent die mensen, neem ik aan, toch van dichtbij. Nee, die ken ik. Die heb ik ja. ook uh, diverse malen uiteraard ontmoet... en mee, mee te maken gehad, dat klopt. Is ja. het terecht dat ze vervolgd worden? Ja, dat kan ik zo niet beoordelen. Er zijn zoveel zaken die lopen, zoveel vragen die er zijn gesteld... in een hele moeilijke periode. Ik laat dat graag aan de juristen over. Ja. U blijft buitenschot, helder ja. en duidelijk. Ja, ik heb, ik heb met, met, met dat natuurlijk niets te maken. Niet. We hebben verantwoordelijk voor het Nederlands bedrijf... en dat hebben we steeds Precies. zo goed mogelijk proberen uh, overeen te houden... tot het moment dat de staat Fortisbank Nederland... en een aantal delen van ABN AMRO overnam. Ja, ja en dat hebben we echt als bestuur zo goed mogelijk ook proberen te doen... ook in het belang van de Nederlandse klanten. Precies. Nou, die Nederland Klanten die zijn wel bediend. We hebben een staatsbank, ABN Ambro, daar bent u onderdeel van geworden. Via die constructie, uiteindelijk de financiële topman. En dan moet je zo'n heel bedrijf vernieuwen, opnieuw uitvinden. Bankiers gaan vertellen dat het anders moet. Wat is nou de ideale grootte van zo'n nationaal bankje? Want dat is het geworden, hè. Ja, je kunt heel moeilijk praten over de, de, de ideale grootte. Uiteraard uh, heb je, althans in mijn ogen, wel schaalgrootte nodig voor een bank. Ja. wil je uh, goed in staat zijn om financiering op te halen. Wat heel belangrijk was uh, vanaf 2008. Ja. Want altijd geld op de kapitaalmarkt zat volledig op slot. Dus je hebt wel degelijk schaalgrootte nodig. Jullie hadden 34 maar, miljard, moest je uit de markt trekken? Hè? Ja, eigenlijk veel meer. Maar 34 miljard uh, was het mooiste stukje om te overleven. Als Fortisbank ja. Nederland, inderdaad. 34 ja. miljard als, uh, als lang geld. Ja. En we, we zijn eigenlijk gewoon weer een rondje gaan maken langs alle institutionele beleggers... om uit te leggen wie we waren en aan te geven... dat het eigenlijk een goed bedrijf was met een goede winstgevendheid. Nou, daar zijn we op zich goed in geslaagd. ABN AMRO heeft dat uh, daarna op dezelfde wijze voortgezet. Dus ik moet zeggen, liquiditeit is uitstekend op orde binnen ABN AMRO. Kapitaalcijfers zijn uitstekend op orde. Uh, de kapitaalsratio's zijn fors verbeterd. We liggen heel goed op schema voor wat betreft de nieuwe kapitaalseisen... onder zogenaamde Basel III. Ja. Maar er is uh, behoorlijk aan getrokken... ...in een situatie waarbij je ook nog eens twee banken moest gaan samenvoegen ja, tot, ja. tot één nieuwe bank. Twee culturen dus ook. Mensen bij elkaar, ja. dat is nogal wat, dat vergt nog wat. Je moest op vele schaakborden schaken. Dat klopt, inderdaad vele schaakborden. Ja. Zowel dus de belangen verdedigen ook van, van een Fortisbank Nederland, ja. omdat je gewoon samen gaat met ABN AMRO... Ja tegelijkertijd wat ik aangaf... financiering op orde zien te krijgen... kapitaalsratio's op orde krijgen... Ja. managementinformatie op orde krijgen... maar ook de kosten omlaag brengen van ja. de nieuwe bank. Want ja. Dat was wel een van de doelstellingen. wel Vertrouwen kwam wel terug omdat er de staatstempel boven zat? Of heeft u dat, dat herstel toch op eigen kracht kunnen doen? Hoe ziet u dat? Dat zal bij het begin zeker hebben meegespeeld... Ja. maar we merkten ook dat uh, het vertrouwen... dat we als bank konden geven aan investeerders... Ja. ook voor een deel, groot deel op eigen kracht is geweest. En hoe konden we dat merken? Omdat op het moment... Dat dat wij financiering ophaalden... dan was dat vaak mogelijk al voor een periode van tien jaar. Dus ver voorbij het moment waarop toen de staatsminister De Jager zei... dat er mogelijk een beursgang zou kunnen plaatsvinden. Ja, ja. Nou, het feit dat investeerders in jou willen beleggen... investeren in, voor lange periodes... betekent ook dat er vertrouwen is in de bank zonder die staat. Ja, we zijn inmiddels vijf jaar verder na de nationalisatie. <lacht> uh, Abin AMRO wil terug naar de beurs. Een diepgewortelde wens, volgens mij, van u ook. Hè, als IFO hiervoor wil je dat toch uiteindelijk weer een IPO? Nou ja, als, het is natuurlijk mooi voor de bank als je inderdaad weer ja. zelfstandig kunt zijn en naar de beurs kunt gaan. Maar, maar. Eh, belangrijk is ook dat het voor de markt belangrijk is. Want ja. Ik vind toch dat structureel een bank onder de staat is eigenlijk niet goed voor de marktverhoudingen en voor de concurrentieverhoudingen. Nou, die gaan we straks ook even tegen Gerard Hucker, aanhouden. Eh, eerst eventjes naar wat onze minister van Financiën, Jeroen Duitslander, vorige maand over zei over die IPO van ABN AMRO. ABN wordt gewoon op termijn weer een volledig private onderneming. Dat doen we aan de hand van drie toetsstenen. Is de onderneming er klaar voor? Is de sector er klaar voor? En is de markt er klaar voor? En, meneer Van Rutte, u bent wel gepensioneerd... maar wanneer zijn we er klaar voor bij de AMI in bank met Voor die drie dingen, hè? de sector, de markt en de onderneming. Ja, nou, even belangrijk is wel, dit heeft de heer Duisenberg dat gezegd... maar ja. minister De Jager, destijds, ex-minister De Jager... heeft dit ook al aangegeven... Ja. Ik denk dat uh, AB en AMRO heel ver is om naar de beurs te gaan. Ja. Het is wel zo dat als je naar de beurs gaat... dan moet je daar toch nog het een en ander voor doen... om klaar te zijn, een prospectus, al je dossiers op orde... Uh, veel meer informatie moet je nog verzamelen. Daar gaat zeker nog wel enige tijd overheen. Maar, maar wat, een jaar, twee jaar, 2015? Nee, ik, denk, ik denk dat de bank zelf ja. zou eind volgend jaar echt wel zover kunnen zijn... dat ze naar de, de markt gaan. En waarom is daar dan de CFO niet bij? Jan van Rutte, waarom niet even gebleven? Kom nou, op. Dat is een hele goede vraag. Daar heb ik zelf lang mee uh, rondgelopen... omdat ik uh, de mogelijkheid had op basis van mijn arbeidscontract... om al in 2012 mijn werkzaamheden te beëindigen. Mm -hmm. Ik heb er een jaar aan vastgeplakt... omdat ik zeker de samenvoeging van Fortis Park Nederland en ABN AMRO wilde realiseren. Ja. Ik wilde ook de jaarrekening 2012 afronden. Het is nooit goed als een CFO voortijdig uh, opstapt. Dus ik heb het jaar afgerond, ik heb het eerste kwartaal afgerond... Mm -hmm. en vervolgens gedacht... Je kunt als CFO niet vertrekken voor of in aanloop naar een beursgang. En dat betekent dat ik toch ja, twee, misschien drie jaar... ik weet het niet, aan de minister ja. zou moeten blijven zitten. En nog drie jaar in het tempo waarin ik de laatste vijf jaar bezig ben geweest. Ja, dat vond ik eigenlijk niet gezond. En was was een te hoog tempo? Dat was een zeer hoog tempo. Met nogmaals, ik heb daar... Met heel veel genoeg aan gewerkt. Ja. Maar de bank heeft ook die integratie afgerond. Gaat een nieuwe fase in. Dat waren de, de, de, de strategie 2017. En dan denk ik dat dat ook een heel goed moment is. In combinatie met een beursgang. Ja. Om het stokje over te dragen aan een uh, nieuwe Civo. Oké, okay. hard gewerkt. Heel druk gehad. Maar dat betekent nog niet dat Jan van Rutte nu geraniums ziet groeien in de vensterbank of wel. Ja, toevallig heb ik aan de gevel van mijn huis wel een bak geraniums hangen. Maar Dat is puur toeval. Maar nee, het is niet mijn aard om, uh, om stil te zitten. Integendeel nou. zelfs. Ik heb er wel voorgenomen om de eerste zes maanden uh, geen nieuwe activiteiten even te Mag even Ik las dat het een jaar was aanvankelijk. Dat was in juli nog. Nou, een jaar doen we even niks naast nou, het bestaande commissariat. Is dat nu al tot een half jaar terug? Nou, ik heb gezegd tot het einde van het jaar. Maar uh, okay. misschien dat ik ook wel eens een jaar <laughs> heb geroepen. Maar dat tot het einde van het jaar, dat gaat denk ik redelijk lukken. Ik ben uhum. wel aan het kijken naar een aantal uh, leuke dingen nog om te doen. Ja. Ja, daarnaast een aantal bestaande commissariaten die gewoon doorlopen. Ja. Maar even een half jaar afschakelen is niet zo gek lang. En, en Wat, wat, wat do do doet u dan in het afschakelen? Nou, Eigenlijk nog niet zoveel, want uh, door deze lange zomer heeft het een beetje gevoeld nog als een uh, verlengde vakantie. Uhum. En voor mijn gevoel zit ik er bijna nog middenin. Dat is misschien niet goed, aan de andere kant Mink. misschien goed. En bellen ze nog? Ja, <laughs> gelukkig wel. Dat, ik wel. Nee, dat blijft Ja, Maar ook vanuit de AWN ook niet. Nou, een hele enkele keer. vanaf Jan, we zitten met de hand in het haar. Wat, wat gaan we doen? Dat zou het laatste zijn wat hij zou doen. Ja. Die, ja. ja, dat moet je ook niet doen. Maar ik heb onlangs weer een heel leuk gesprek met hem gehad... om de voortgang weer eens te bespreken van een aantal zaken. En die contacten zijn goed en die blijven dat wat mij betreft ook bestaan. Oké, okay, we komen straks uit. Meneer Hucker. eindeloos in te wachten. Dat moest natuurlijk eventjes even door. Dat begrijpt u. Ja, u bent het gezicht van de NVM. De Vereniging Makelaars hè? Ooit begonnen, ja, toch? Ja, ondernemer. Nog, nog hey, steeds. Nog steeds, hè? Nog steeds eigen ja. Hè? Ja. ja. Hoe gaat het in de makelaardij? Nou, het krabbelt wat op. Het sentiment uh, kantelt. Maar natuurlijk nog niet slaapzakken voor de deur bij de makelaarskantoren. <laughs> maar uh, ja. je, je voelt wel iets, uh, iets, iets van positiviteit bij, bij de consument. Ja. En uh, nou, dat is wel lekker als je daar weer even in kan werken, moet ja. ik zeggen. Ja, ja, nou, het is wel mooi. Want ironisch, in 2007 trad u aan, ben ik als voorzitter... Ja, het is bijna een kausaal verband. Het was He? fantastisch en ja, dan ging het... Gerwerker komt binnen, ja, ja, ja, ja, ja. ja, nee, maar ik, ik hoop het nog even mee te maken. Ik zit in mijn laatste termijn dat, ja. uh, dat, dat, dat de markt gewoon zijn een nieuw evenwicht heeft gevonden. En dat we, dat we praten over een, een, een, een, een, ja, een nieuwe woningmarkt. Even He. kijken, die huizenmarkt afgelopen maand augustus met maar liefst 20% heb ik hier staan uh, toegenomen ten opzichte van vorig jaar augustus. Uh -huh. Het aantal uh, foreclosures, de, de het, de verkoop, gedwongen verkoop van huizen neemt ook structureel af. Het CBS zegt dat de huizenprijzen aan het, uh, aan het dalen zijn. Uh, althans, de, nou, de prijsdaling de neemt wat af, precies, ja. die vlakt ja. wat af. Het daalt nog wel, maar hoe komt dat? Ja, dat is toch de psychologie. Kijk, de, ja? de, de wal keert een keer het schip. Dus, dus uh, je, je constateert gewoon dat even los van inflatie... de prijzen met 20% gedaald zijn. Ja. De laag is. Dus, dus in een dalende markt is het lastig instappen. Maar op het moment dat, dat mensen bevroeden. van nou, deze dalende markt, die kan nu wel eens gaan stabiliseren. dan, dan gaat de psychologie werken. Dus dat betekent dat mensen die zeg maar, hun huis verkochten en eigenlijk zouden we moeten doorstromen... eerst strategisch huurden. en ja. zeiden van nou, ik ga wel kopen op het dieptepunt van de markt. De markt ja. En wat je nu ziet, is dat iemand die zijn huis verkoopt... zegt van nou, uh, dit is eigenlijk ook wel weer het moment om door te stromen. En, en, die, en, en die trend zorgt eigenlijk voor betere cijfers. Ja, ja en betere cijfers, dan, dan zie je dat je eindelijk eens een keer... kan laten zien dat iets ten opzichte van vorig jaar... en het afgelopen kwartaal, en, en als dan de prijzen goed, weer... Het, dan, dan, en, en als dan ook de minister nog zegt van nou, zie je... Uh, uh, dit is het resultaat van maar, mijn, mijn wonakkoord. Wonakkoord werkt? He, maar dan, is dat zo? Mag hij dat op zijn kont opgeven? Uh, nou nee, zo nee. ligt dat natuurlijk nee, niet. Er nee. hangt nog veel zwaar weer in de lucht. Kijk, uh, het is mijn akkoord niet. Het is ook niet een akkoord waar allerlei stakeholders... Uh, maatschappelijke organisaties bij betrokken zijn geweest. Het is een Bent u politiek betrokken? besluit. Nee, het is een politiek besluit. Dit eerste akkoord is, is niet zoals het energieakkoord... en het sociaal akkoord, uh, dat andere partijen daarbij betrokken zijn. Is dat niet zijn. gek eigenlijk? Wat je zou ze zeker zeggen in zo'n crisis... in zo'n situatie waarbij Nederland in de schulden als die we hebben in de hypotheken zo gigantisch groot is... dat je daar als kabinet niet met de markt praat. Ik vind dat gek. Ja, ja, aan de andere kant, uh, uh, ik vind het ook gek. Hè? Er lag ook een alternatief. Aan de andere kant, uh, ja, toen, toen dit kabinet ontstond met PvdA en VVD... wist je ook dat het een, een politiek akkoord zou gaan worden. Ja. Uh, een VVD ja. die staat voor het eigen huizenbezit. En, en, en de PvdA die zei, nu dat wordt het schrijven om de hypotheekrente ja. af te <laughs> ja, schaffen. Precies. nou En daar is versobering voor, voor in de plaats gekomen. Ja. Dus de, de winst van het akkoord is dat er in ieder geval duidelijkheid is ontstaan. En voor mensen die, die toch een woning kopen, niet voor één kabinetsperiode, is het wel heel plezier om te weten waar ben ik nu aan toe. Ja. En... en de geloofwaardigheid van dit akkoord, dat blijft staan, is er ook wat meer dan met andere akkoorden. Hm. Dus, dus je, je ziet dat in combinatie met prijzen die, die niet meer verder dalen, dat er een soort kantelpunt uh, ontstaat. de lucht komt een beetje terug. Nou komt er, en daar gaan we het straks over hebben. Een nieuw initiatief van het kabinet op die woningmarkt, hè, die zo belangrijk is, juist voor die, die economie, met die enorme schuldenlast om die weer op te peppen. Het NHI, daar praten we ja, eigenlijk een soort uh, nationaal hypotheekinstituut. Uh, een soort, nou, we gaan ja. het straks uitbreiden. Ik wil nog één ding van u weet, u Stef Blok, volgens mij zijn eerste huis ooit als makelaar. Ja, dat, dat, is, uh, dat is wel heel bizar Voor een hè? hoge prijs hopen wij. Uh, nou ja, hij <laughs> heeft in ieder geval overwaarde in zijn <laughs> woning toen. Hè? Dus uh, hij kon in ieder geval doorstromen. Ja. In tegenstelling tot veel mensen die de afgelopen jaren gekocht ja. hebben. Maar uh, ja, uh, ik kon toen nog niet bevroeden dat die minister van wonen zou gaan worden. Ja. Ik als makelaar. Maar één ding was toen wel helder. Hij had politieke ambities. En, en, en dat kun je deze minister wel aangeven. Als hij iets, iets in zijn kop heeft, dan, uh, dan voert hij het ook wel uit. Ja. Dus, uh, 2013 heeft u laatst gezegd in het interview. Dat is het overgangsjaar. Ja. Ja. Nog steeds met de nieuwe plannen met het woningmarkt? Ja, je, je krijgt naar mijn idee nog... Hè, we krijgen een, een, een woelig uh, uh, eindejaar voor wat betreft de politiek. En ja. eigenlijk allerlei maatregelen die wellicht niet direct zijn invloed hebben op de woningmarkt. Maar zeker indirect op ja. de woningmarkt. Als we dat goed doorkomen en niet in allerlei kabinetscrisis weer belanden... dan, dan verwacht ik dat we ergens rond de zomer 2014 ook, ook uit die incidentenpolitiek zijn. En dat er dan langzamerhand er gewoon consistentie is voor wat betreft beleid. En dat zal neerdalen naar mijn idee een herstel van vertrouwen. Op de woningmarkt. Ja. En pas dan kan je eigenlijk zeggen dat, dat, dat, dat er sprake is van, van stabiliteit. En, mm. Maar wel realisme. Hè? Heel veel verkopers zie je nu alweer van. Goh, de prijzen stijgen. Nee, de prijzen stijgen niet. Ze dalen alleen minder hard. Minder hard, precies. Ja, dat is CBS. Dat, CBS. Dat, dat is eigenlijk het hele verhaal. Ja, ja, ja. Vlak voor de privatisering van, van de ABN Amro Bank. zal dus inderdaad. wat dat betreft. de huizenmarkt zich dusdanig gaan herstellen, verwacht u. Nou, dat is mooi. Dan kan die bank meteen mooi stappen. in het verder verstrekken van de hypotheek. En dan gaan we weer hetzelfde verhaal. Al die manier van Rutte. net toch? Nou, uh, nee, maar de bank is nooit uit het verstrekken van hypotheken nee, gestapt. Dat is niet Ik denk dat ABN Amro de laatste jaren juist uh, meer hypotheken heeft verstrekt dan de periode daarvoor. En dat heeft oh. ook een echt een fors groeiend marktaandeel laten ja, zien. Ja, dat is waar. We gaan straks uitgebreid verder. Zoals gezegd, eerst gaan wij zoals elke week naar. Weekoverzicht. Ja, en u ondernemer Nederland weet het natuurlijk. Bij een slecht nieuwsgesprek moet je het slechte nieuws zo compact mogelijk brengen. De werkloosheid stijgt. Het aantal van je cementen loopt op. Huizen worden minder waard. Pensioenen staan onder druk. En de koopkracht blijft achter. Zo, dat was in negen seconden eventjes. Het gaat heel slecht met Nederland. Maar dan uit het mond van onze nieuwe koning. Het zijn eerste troonreden met er in de boodschap... dat het kabinet 6 miljard extra moet bezuinigen. Helaas kan de Dijsselbloem, onze minister van Financiën, niet goochelen. Ik heb geen wisselgeld in de zin van dat ik nog een miljard ergens heb verstopt. die ik op het goede moment ineens tevoorschijn tover. Maar na 18 jaar touwtrek heeft het kabinet uiteindelijk besloten om 37 JSF-vliegtuigen te kopen. De F-35 kost 4,5 miljard euro. Dus bij Fokker waren ze blij. We zitten op zo'n 40 toestellen per jaar. Er zijn al bijna 100 toestellen geproduceerd. En dat gaat straks naar zo'n 200 toestellen per jaar. En daarmee stijgt automatisch ook de werkgelegenheid in Nederland. En dat kunnen we goed gebruiken tijdens economische zware tijden. In België hebben ze daar een stuk minder last van. Daar stijgt het consumentenvertrouwen gewoon. En dat heeft onder andere te maken met de huizenmarkt. Waar de prijzen in Nederland in de voorbije jaren zijn gezakt... is het in België eerder nog gestegen. Uh, dat Bourgondisch tintje zorgt ervoor dat de Belg nu ook wat optimistischer is. Kijk, joie de Vivre, zo heet dat niet voor niets in het Frans... en waren wij dat maar als uh, Calvinisten mee behept. Ondernemers hebben steeds minder uh, last van het lage consumentenvertrouwen... blijkt uit onderzoek van TNS Nipo. En de schuld van het lage consumentenvertrouwen, dat ligt nog steeds bij? De overheid, de overheid, de overheid en overheid... Ja. Uh, en dan krijgen we de, de media, en dan de banken... En dan de consumenten, en dan weer de overheid... en dan de, de ondernemers zelf. Dus, staatssecretaris Steven van Justitie die heeft het plan gelanceerd... om immigranten een verblijfsvergunning te laten kopen. Als ze 1,25 miljoen euro investeren in ons land... dan mogen ze een jaar binnen onze landsgrens blijven. Slecht plan, zegt sp kamerlid Sharon Gesthuizen. Ja, daar zeggen we sowieso geen nee tegen. Dat is echt geen probleem. Maar dat is heel wat anders dan op deze manier een, een verblijfsvergunning kopen. Volgens mij ben je dan uh, langzaam maar zeker bezig met de uitverkoop van Nederland. Ja, nou deden we dat in de 15e eeuw ook. En dan waren het Portugese Joden bijvoorbeeld. Maar, enfin. Uh, de FED, het stelsel van de Amerikaanse centrale bank of de federale bank... heeft besloten om toch maar niet te stoppen met de steun aan de economie. De geldpersen blijven draaien. Ben Bernanke. De today vandaag om de target range for the de funds rate. At zero to one en de rente blijft dus zo laag en blijft gehandhaafd, zegt hij. De Maas van de Vet. Dan naar de overname van de oude Egberts. Die is bijna rond. En volgens geruchten komt de nieuwe CEO van Mars. Nee, niet van de planeet, nee. Van de grote chocoladeverrepen fabrikant. En er is nog meer koffie-nieuws van de CEO van Starbucks. Deed deze week een opvallende oproep aan de klanten van de koffiewinkel. We're not pro- of anti-gun. However, we do believe that guns should not be part of the Starbucks experience. Dus als u een, een Frappuccino wil hebben met extra ijs, dan mag u er niet op schieten in de winkel. Dat is een beetje het verhaal. Weekoverzicht, weekoverzicht. Geeft ook boven die vlekken al die gaten in die koffiebekers. In de studio, Jan van Rutte, tot voor kort de financiële topman van Amin Ambro... en Ger Hukker, voorzitter van de NVM, Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ja, hier laten we eerst nog even naar die vet terugpakken. Ben Bernanke, ik zei het al, het Amerikaanse stelsel zegt... Uh, het steunbeleid gaan we niet afbouwen. Dat betekent dus nog steeds dat we te maken hebben, zou je zeggen... met een zwak Amerikaanse economie die kunstmatig op... Uh, Opgestart blijft door de Amerikaanse overheid. Lage rentes, geldpersen staan aan. Geld lenen is dus goedkoop, ook voor, de, voor bedrijven en banken. Klopt meneer Van Rutte? Ja, eerlijk gezegd, heeft me het, het, terug, het, het niet terugdraaien van die maatregel. Uh, of het verminderen van het opkoopprogramma, heeft me toch wel uh, verrast. Ja. Het was natuurlijk een. Uh, enke, is het een eng signaal? Een eng signaal? Nou, een, een beetje wel, ja. Want ja. het kan op twee, twee dingen wijzen, wat mij betreft. Of toch een angst voor de markt en angst voor de sterk oplopende rente, want daar was sprake van. Ja. Maar als dat zo is, dan laat je in feite regeren door de markt. Ja, of toch een kwestie van, van een achterblijvende groei... toch van die Amerikaanse economie. Ja. Maar uiteindelijk is het toch een noodmaatregel geweest... die goed heeft gewerkt, waar je ook weer van af moet als het ja. beter gaat. En ja, ik zie het uiteindelijk alleen maar als, als uitstel. Ja. Hoe ziet u het, meneer Ker? Ja, <kijs> de Nederlandse markt merkt dat niet direct iets van Maar uh, en Je zag gelijk hoe de beurskoers weer reageerden. Die gingen weer omhoog. Ja. Dus één ding is zeker op het moment dat we in oktober of in november... dat, dat beleid van de FED zien veranderen. Dan zal het consequenties hebben voor, voor de rentevoet. Ja, ja, ja. En dat raakt natuurlijk consumenten wel. Ja. Omdat dan de rente gewoon gaat stijgen. Die zit historisch laag. Dus dat is ook wel een bron van zorg voor veel beleidsmakers. Van probeer nu in deze tijd extra af te lossen. En die overheidsschuld niet verder op te bouwen. Omdat uh, ja, een procent meer... Uh, betekent gelijk miljarden meer. En, en, en ook uh, consumenten merken dat in hun portemonnee... als hun hypotheekrente bij verlenging ineens omhoog gaat. Ja, ja. Wat, wat, wat is uw idee, meneer Rutte, of uh, van ABN AMRO? Ik zie hier uh, uh, even kijken als van onze, onze uh, uh, eigen economie. Nou, met die, de FED heeft, ik heb hier, het, hier het, uh, het bericht... ABN AMRO ziet de zon voor aandelenbeleggers sterk schijnen. De wereldeconomie groeit dit jaar met 3,8 procent. En de FED haast zich niet met de afbouw van de geldverruiming... en voor ontwikkelde economieën voorspelt de ABN AMRO... Een dus wedergeboorte dankzij structurele veranderingen. Een prognose die net uitkwam eergisteren, moet ik zeggen. Van de, ja, ik zal natuurlijk van niet meer namens ABN afspreken, dat mag nee, niet meer. heeft de bank gelijk? Ik, ik, ik deel wel de mening dat de, de wereldhandel uh, behoorlijk aantrekt, mm -hmm. dat ook de export in Nederland aantrekt. En dat is niet alleen maar de doorvoer van, van producten, maar ook de, de eigen export. Eigen product, ja. Dus je ziet toch langzamerhand dat daar een beetje vliegwielwerking gaat ontstaan, wat gewoon heel belangrijk is voor Nederland. Je ziet het ook aan, aan veel uh, exporterende bedrijven al, en de grotere bedrijven die het eigen gewoon vrij goed doen. Dus dat gaat zeker, denk ik, door en de goede kant op. Maar de zorg blijft zitten in het MKB... midden- en kleinbedrijven... waar je nog geen omslag ziet. En ja, als bank kunnen zelfs de, de verliezen nog zien toenemen. Ja. En dat MKB hoor ik anderzijds. Ik had, vorige week had ik hier de voormalige baas... van MKB Nederland op bezoek, Hans Biesheuvel. Die zegt, ja, het grote probleem is dat alle branches... daar wel praten met, met, met, met banken... maar nie, niet die MKB-ondernemers zelf. Het is voor ons nog steeds moeilijk om aan geld te komen. Klopt dat beeld? Uh, nou, ik deel die mening niet helemaal, want ik denk dat het een stuk genuanceerder is dan ja. <laughs> nou, het verwacht. Ik, ik, ik heb natuurlijk ook aan de lijve gezien dat er gewoon volop krediet wordt verleend aan het MKB. Maar er moet wel een goed plan aan ten grondslag liggen. Ja. En wat je op dit moment ziet, is dat veel kleinere bedrijven het heel moeilijk hebben. Ja. En dan zal een bank, zoals we dat binnen de bank vaak noemen... geen goed geld naar kwaad geld willen brengen. Ja. Dus spaargeld dat je ophaalt, ga je dus niet uitzetten... als je verwacht dat een bedrijf het niet redt. Ja. En dat is best een dilemma. En Het zit dus niet in mijn ogen... in de lagere kredietverlening door de banken. Zouden ze meer kredieten gaan verlenen... zou je nog meer moeten gaan afschrijven. Ja. Maar mijn... Zorg zit veel meer dat de bestedingen gewoon achterblijven. Ja. En zolang die motor van bestedingen in Nederland niet op gang komt. dan kun je kredieten verlenen, je kunt investeren in een MKB. maar dat gaat niet werken. Hukker? Maar ja, ik, ik, ik kijk daar toch iets anders tegen aan. Ik denk dat partijen elkaar moeten vinden. Hè. De, de, de zwarte piet alleen bij de banken neerleggen is ook niet correct. Ik denk dat de ondernemers slimmer moeten zijn. met hun businessplan uh, voordat ze de, de bank binnenstappen. Precies, maar die risico-aversiteit bij de bank is ook te groot. Die is ook te groot. Dus daar moet je elkaar gewoon in vinden. En uh, als dat gebeurt. Dus ook nee zeggen waar het gewoon niet verantwoord is en niet kan. Ja. Maar ja zeggen waar het, waar het gewoon wel verantwoord is. Maar daar, daar ligt een taak bij de MKB'er... Om, om met een goed aanvalsplan te komen richting bank. Ja. En vaak is dat ook niet, niet altijd even goed verzorgd. Ja, en dan, dan, dan is het een... Uh, ja, voor open doel uh, de, de bank een kans geven om te zeggen: hier ga ik niet, uh, hier stap ik niet in. Dan, ja, en, en, en, en wat je verder ziet, is dat, dat naar mijn idee toch bij bank, in de bankensector lijstjes zijn. Uh, van, uh, nou in de bouw doen we niks, en in de keukenbranche doen we niks, en bij het notariaat doen we niks. Dus, en, en het vervelende is, ook daar zitten goede ondernemers tussen. Ja. Uh, en die hebben een extra horde te gaan om te zorgen dat ze dan toch aan kredietverlening komen. Nou, dit ja. lijstje is geen gerucht, meneer Van Rutte, volgens mij. Nou, het zijn geen lijstjes, maar het zijn dus sectoren waar je elk kwartaal in de jaarverslagen of kwartaalverslagen van banken kunt zien. Dat daar de meeste voorzieningen worden getroffen. Ja. Dus inderdaad de sectoren die het het meest moeilijk hebben. Ja. Uh, maar is er wel ik, ruimte om naar die individuele gevallen te kijken? Ja, Heb, is zeker. Heeft de bank daar nog zo'n scope is voor? Is die scope er nog steeds? Die scope is absoluut. Want ja. de banken ze zijn er gewoon om kredieten te verlenen. Dat willen ze ook. Ja. Maar ik ben het wel met de heer Hucker eens dat ook de MKB er, er meer aan kan doen. Om zijn plannen, zijn businessplannen, goede inhoud te ja, geven. En dat wordt onderschat. Ja, kijk, er is onderschat. Dat betekent toe te Ja, andere, to thing, oh, ja, he, ja en er is een andere trend. Ja. Dat, dat is het vastgoed. He? De, de, de AFM en DNB zijn uh, ja, bezorgd over: van zit daar nog veel lucht in? Maar ik zal een voorbeeld geven. Als je dus zeg maar, een autobedrijf hebt, uh, dan, dan zie je dus dat dat, dat bedrijf zeg maar, een positief resultaat heeft van, van 30.000 euro in een jaar. Met veel kunst- en vliegwerk. Maar die moet dan zijn bedrijfsband uh, laten herwaarderen. Die moet, dat moet opnieuw getaxeerd worden. Ja. En dat pand is gewoon door de markt drie ton minder waard. Dus wat gebeurt er in, in, in die balansverhoudingen? Gaat wat mis? Ja. En op dat moment gaan alle bellen rinkelen ja, bij banken. De eruit, terwijl je eigenlijk zegt: van ja, Het is een goed lopende tent. Het is een goed tent. Ja. En, en, en, terwijl feitelijk dan een verlies gedraaid wordt ja. dat jaar. Ja. En zo help je elkaar eigenlijk toch de vernieling in. En dat zie je bij fitnesscentra en je ziet het bij overal... dat het vastgoed en de herwaardering van vastgoed... een wissel trekt op, op de verliezen- en winstrekening. Ja. En, en dus ook noopt tot actie bij banken... Uh, en zeggen van nou, dit kan me dus fout aflopen. Horen en, we veel. En, en dat herken ik inderdaad gewoon. Banken zijn zeer alert, ook als het gaat om vastgoed. Omdat het, uh, de zorg aanwezig is, niet alleen bij de banken... maar ook inderdaad bij de toezichthouders. AFM, Nederlandse bank, heeft extra aandacht ervoor gevraagd... dat er toch te veel lucht in zit. En daar zou je inderdaad elkaar meer moeten vinden... Maar vastgoed is absoluut uh, nog een van de, de zorgsectoren. We gaan, gaan zo verder praten over het vastgoed. Want we komen vanzelf naar dat NHI toe. Eerst is het tijd voor de column en die wordt verzorgd door die overgroep. Oprichter van online tv kanaal Seven Ditches. Google lanceerde deze week een nieuw bedrijf genaamd Calico. Het bedrijf gaat zich bezighouden met het verlengen van levens van mensen. Ze gaat zich richten op gezondheid en welzijn. En in het bijzonder op de vergrijzing en bijbehorende ziekte. Google laat met dit initiatief wederom zien hoe een corporate morgen eruit ziet. Waarom? Omdat ze de wereld willen verbeteren. Nou hoor ik u alweer sceptisch grinniken als u dit hoort... maar dat zegt meer over u dan over Google. We zijn namelijk gewend geraakt aan grote corporates... die enkel bezig zijn met shareholders value en geld... exorbitante marges maken over de rug van klanten... en doodsbenauwd zijn voor de transparante wereld van vandaag. Gelukkig is de tijd voor al dit soort corporates gekomen... om zich of rap aan te passen tot in hun diepste vezels... of om erachter te komen dat de klanten en mas zullen vertrekken... en daarmee hun bestaansrecht voorbij is. Google is a different league. Ze laat zien dat je geld kunt verdienen zonder slecht te zijn. Ze heeft scheid aan de status quo, wil het beste voor haar klanten... en vindt daadwerkelijk dat de wereld anders en beter moet. En Google beschikt over het allerbelangrijkste wat er is. Een jaloersmakende visie. Een visie waar het met technologie naartoe gaat... en een visie waar het met de mensen en de wereld naartoe moet. En daarbij gaan ze over alle realistische grenzen heen. Zo ook met hun initiatief Calico. Oprichter Google Larry Page hierover. Kankergenezen als doel? Natuurlijk zou dat een succes zijn. Maar wij kijken echt wat verder dan dat. Sommigen zullen me naïef noemen, maar ik word gelukkig van Google... En ik vertrouw ze meer dan welke grote corporate of welke regering dan ook. En dat zei Ronnie Overgoor. U kunt weer column terugluisteren op trossingbedrijf.nl. Ja, hier dan wel betrouwbaar en wellicht met visie. Het plan voor een concurrerende wel. Pensioenfondsen als buitenlandse bedrijf, of een Nederlandse bedrijf moet kunnen investeren in onze uh, hypotheek, onze eigen hypotheekmarkt... middels de Nederlandse hypotheekinstelling, de, de NHI. Bedrijven kunnen dan een hypotheek opkopen, waardoor de hypotheekrente kan dalen banken meer ruimte krijgen. Je kan dus een uh, McDonald's of een Coca-Cola-hypotheek krijgen, bijvoorbeeld, of een Unilever-hypotheek. Meneer Heukke, is dit het ei van Columbus waarop we zaten te wachten? Nee, het is, het is geen tovermiddel wat ineens de woningmarkt vlot trekt. Maar het is, het is op zich een, een initiatief, een goed initiatief. Wat, wat in ieder geval zorgt dat er, dat er, dat er meer geld uh, uh, zeg maar van derden uh, in de hypothekenmarkt uh, terecht gaat komen. Mm -hmm. Want dat, we hebben periodes gekend dat consumenten wel vijftig loketten hadden waar ze terecht konden. En in wezen moet je zeggen dat nu uh, dat nog maar zes loketten zijn van de grote banken en, en de grote verzekeraars. Dus dat er, dat er meer competitie komt, daar, daar kan de consument alleen maar blij mee zijn. Mm. Maar we praten hier over 30, 40 miljard, uh, heb ik begrepen. Op, op een totaal van 650 miljard aan, aan hypotheken die uitstaat. Dus dat zegt al dat het, dat het, uh, dat het ook niet de hele markt uh, zal veranderen. <lacht> Europa ligt nog wat dwars. Hè, dus je zou eigenlijk pleiten voor de Belgische methode en, en, en doe het gewoon. Uh, laat Europa even, even links liggen. Maar uh, ja, wat voor effect dat heeft of banken inderdaad zeggen van uh, de, de balansposities worden verruimd, ik ga meer maatwerk leveren wat, wat toch altijd onze insteek en doelstelling is en of rentes zullen gaan dalen. Uh, er zal wel weer wat anders bedacht worden... om de spread van, van de marges... Hè, lage risico's, lage rente... maar hoge risico's, hogere rentes. Omdat toch in uh, Ja, de nationale hypotheekgarantie... die men toch wat wil afbouwen. Ja. Uh, dus, dus, dus al met al... Uh, ik hoop dat het initiatief er komt. Het is geen tovermiddel, maar alle beetjes helpen om de woningmarkt Precies, op gang te krijgen. Op die 650 is 50 miljard niet zoveel... maar het helpt in ieder geval wel. Uh, Kredietboordrijder Fitch was niet zo heel erg enthousiast... meneer Van Rutte. Uh, die zeggen, banken doen daar nauwelijks uh, hun voordeel mee. Klopt dat? Ja, banken hebben er in mijn ogen, althans Nederlandse banken, ook niet zo heel veel uh, voordeel. Banken hebben op dit moment absoluut voldoende liquiditeit. En de kapitaalsposities zijn goed om hypotheken te kunnen verschaffen. Het dus is overigens wel zo dat stel dat er onverhoopt toch weer een crisis zou komen op geld- of kapitaalmarkten. Ja, dan is het wel prettig als er alternatieve funding aanwezig is. Ja. Dus voor de banken is er, heeft het niet direct een voordeel. Uh, het zou inderdaad wel kunnen leiden tot een beperkte daling van de tarieven. Het probleem in Nederland blijft dat er gewoon te weinig spaargeld is om uh, hypotheken te kunnen verschaffen. Dus banken moeten vrij massaal naar de geld en kapitaalmarkt. Daar is geld gewoon duurder ja. dan spaargeld. En als je daar een stukje kunt verlichten... door op een goedkopere manier geld op te halen... dan zou dat tot enige verlichting kunnen leiden. Maar het is inderdaad een druppel. Het is een druppel op een groene plaat. Het is een mooi eh, politiek eh, verhaal. Dus eh, Zou je kunnen zeggen, eigenlijk is het alleen maar ingestoken... om wat vertrouwen terug te brengen. Het is een beetje, een beetje alsof Rutte zegt, koop eens een nieuwe auto. Ja, misschien is we het wel vergelijkbaar met de auto... maar als het alleen al het effect zou hebben van meer vertrouwen... dan zou het al heel erg goed zijn. Want dat is toch de bron van de, veel van de problemen op dit moment. Gewoon het achterblijvende vertrouwen. Aan de andere kant zie je wel dat, dat, dat, dat mensen hebben bijvoorbeeld bij het AWP... Hè, vroeger was AWP ook een geldverstrekker, een hypotheekverstrekker feitelijk. En, en, en dat voelde goed. Hè, stel dat je in het onderwijs ja. zit en je pensioen is belegd bij het AWP... Dan, dan vind je het heel plezierig om aan eh, het om ABP 5% rente te betalen... omdat je weet dat dat dan goed besteed wordt... in de ja. vorm van, van een ander pensioen of een beter pensioen. Uh, alleen dat, dat bereik je natuurlijk niet. Want uh, men weet niet wie er precies in dat, in dat, in dat fonds zitten. Dus uh, op, op zich uh, goed initiatief vooral mee doorgaan. Maar hoe het precies uitpakt, daar dat kun je na, naar raden. Maar het, het zal de markt niet uh, verslechteren, laat ik het zo zeggen. Nee, oké, okay, maar nee. Het, kan, het kan helpen. Als je ja. dit breder trekt, want er was ook eerst sprake van... Hé, je zou het nog, nog een stukje breder kunnen trekken. pensioenfondsenbedrijven kunnen aanspreken... om ook, ook ondernemers te helpen in, in dit... met een soort eigen, Ja, wat is het, een, ook een bankachtige toestand... Een investerings, nieuwe investeringsbank. Ja, ik ben daar zelf nooit zo'n voorstander van geweest. Omdat uh, men daar een beetje aan voorbij gaat dat, dat kredietverlenen absoluut een vak is. Uh, stel ook dat uh, pensioenfonds of verzekeraars kredieten zou, zouden gaan verlenen. Dan zouden ze onder diezelfde eisen van de Nederlandse bank uh, terechtkomen. Ja. En dat betekent dus ook dat, dat ze echt heel nauwlettend moeten kijken... wanneer je een krediet geeft en wanneer niet. Als het zou gaan in combinatie met allerlei garanties die gegeven moeten worden... Ja, dan kunnen de banken dat ook. Omdat nou, het probleem van de bank op dit moment niet is... is niet gebrek aan kapitaal of liquiditeit. Het is de zorg dat een krediet niet wordt terugbetaald. Ja. Dus ik ben daar iets wat terughoudender over. Ja, ook dat gaat niet helpen in het, in het terugbrengen van vertrouwen? Nee, dat, uh, ik nou. zie dat niet als een maatregel die tot terug... Het verbeteren van ja. vertrouwen ja. We hebben het over die hypotheekgarantie al even gehad, meneer Hukker. Die wordt steeds verder afgebouwd. Uh, dat is ook niet een goed signaal, neem ik aan. Naar banken, die worden daar toch een beetje panisch van, hè? Nou, ik ben blij dat de nationale hypotheekgarantie zijn rol dat heeft gehad de afgelopen jaar, okay, Dat is duidelijk. Ja. Maar inmiddels, ik geloof dat er 85% van alle hypotheken werden gesloten met garantie. Mm -hmm. Dus de achtervang voor het Rijk en nog een restant achtervang voor de gemeentes. Ja, dat liep eigenlijk uit de pas. Dus dat je, dat je de, de nationale hypotheekgarantie institutes tegen het licht houdt en zegt van moeten we daar niet iets in veranderen. Daar heb ik ook een visie op. Ik denk ook dat het goed zou zijn om, om inderdaad uh, het instrument echt in te zetten... voor starters op de woningmarkt. Maar ja. ook voor zzp'ers, mensen met een flexibel contract. Eigenlijk die partijen die op dit moment bij de bank rechtstreeks slecht aan de bak komen. Ja. Dus laat het generieke deel over aan de banken. Hè? Uh, voor die dat ook uh, professioneel oppakken. Waar, waarvan ik eigenlijk wel overtuigd ben. Maar, maar transformeer zou je kunnen zeggen de nationale hypotheekgarantie om... waar het ooit voor bedoeld was, de eerste stap op de woningmarkt. Dat zou je ook kunnen doen door te zeggen van laat dan die, die, die maximale leencapaciteit op 105% zitten. Mm -hmm. uh, maar dan wel onder nationale hypotheekgarantie en zorg dat mensen starters dan ook iets sneller aflossen in plaats van dat je die loan to value versneld afbouwt en, uh, naar zelfs 80 of, ja, of 90%. Iets meer helpen, iets meer lucht geven, iets meer zorgen dat ze wat kunnen. Precies. Ik, kijk, deze tijd met een andere arbeidsmarkt, een flexibele arbeidsmarkt vraagt om een vernieuwing, innovatie op het hypothekenvlak. Ja. En dat geldt bedrijfsmatig vastgoed. Maar dat geldt eigenlijk ook op het gebied van consumenten. Mm -hmm. en, en, en we staan aan de vooravond van dat proces. En ja. naar mijn idee loopt dat te langzaam. Dus vandaar dat je blijft drukken. Om te zorgen dat, dat, dat partijen dat wel begrijpen. Ja. Dat, dat ja. daar wat aan moet veranderen. Um, dan eventjes. hoopt en verwacht dat banken geen boeterente meer rekenen. Als mensen met geld uit een schenking. Een voorstel van, van de hypotheek vervroegd willen aflossen. Uh, eigenlijk daarbij een beetje het, voor, uh, het voorbeeld van de SNS volgend. Uh, de, denkt u dat het helpt? Ja, kijk, ik, dit, dit vind ik... Als je het nou hebt over imagoverbetering aan een financiële sector. Uh, en je zegt van ik blijf staan op mijn boeterente... want dat hebben we in ja. het contract staan... dan denk ik van uh, heel fout. Als je namelijk echt kijkt hoeveel mensen gaan 100.000 euro ineens aflossen op hun woning... Dat, dat, dan heb je het misschien over drie gelukkigen... die dan toevallig in de ja. postcode loterij nog wat hebben gewonnen. Ja. Maar... maar maar, maar nogmaals, die boetes haalt die eraf als mensen graag willen aflossen. Consument begrijpt het ook niet. Hè. Aan De ene kant horen ze de hele dag: u hebt te veel geleend, uh, u moet, op, u moet aflossen. En dan komen je ze bij de, de bank zeggen: We, we hebben te veel hypotheken uitstaan en, en het gevolg is als iemand dan komt, ja, we willen nog een stukje boete rent. Ja, inmiddels de gepensioneerde zie je van ABN Amro kan dat beleid ongetwijfeld onderschrijven en zeggen van: nou, dit is iets wat we meteen moeten uittenden. Nou, volgens mij heeft ABN Amro als eerste gezegd van: we laten het vallen. Uh, ja, de ABN heeft hij dat aangegeven dat ze hier ook heel serieus kijken. Wat overigens vaak vergeten wordt is, is dat er al 15, 20 procent nu al boetevrij wordt af, kan worden afgelost. Dat zit al in bestaande contracten. Ik zou geen technisch verhaal houden waarom die regel bestaat, want het heeft puur te maken wel met het uitzetten en het uh, moeten financieren van, van, van een hypotheek. Waardoor als je boetes snel aflost. Ja, een, een, een, een risico loopt. En daarmee ook een verlies kan lopen. Ja, gederfde vlak. inkomsten. Gederfde inkomsten. Ja. En ook wel risico. En dat wil je terugbrengen. Ja. Maar de andere kant is wel dat, dat uh, de mogelijkheden om meer af te lossen. ik denk dat daar heel serieus naar gekeken moet worden. Want we vergeten ook vaak dat. Maar die ook... consument zal altijd zeggen: van ja, maar wacht even, ja. ik heb dat geld voor je geleend, betaal het je terug. krijg je toch geen boeterente. Had je gewoon moeten zorgen dat je processen beter in elkaar zou staken. Want dat is uiteindelijk. Nee, kijk, meneer Rutte heeft gelijk. Ja, In principe is het zo dat dat, dat, dat, dat ingekocht is en dat, je geld, dat het geld kost. Ja. Maar als je gewoon kijkt waar het nou hoeveel consumenten dat nou zou betreffen... Handjevol. dan praat je over een handje vol. En dan denk ik van, nou, dit, dit, dit is een kans die ze hebben laten liggen. Collectief gewoon regelen. Uh, in dit soort situaties. Geen boete rente, ja. Terwijl ze principieel gelijk hebben. Maar uh, nogmaals, uh, dat scheelt een hoop miljoenen... om dat vertrouwen weer te, weg te adverteren. <laughs> uh, uh, zou ik even, haast even willen Rutte, zeggen. meneer Verrut, hier is een kans van Maar ik, ik, Daar wordt ook serieus naar gekeken. Ja? Maar ja. de andere banken moeten even mee. Die commerciële banken. Uw staatsbank, is. dat komt dat natuurlijk makkelijker doen. Hè? Ik, ik denk dat... Ja. Uh, andere banken heel snel zullen volgen, want de concurrentie op de hypotheekmarkt die is, is nog steeds gigantisch. heel erg groot. Ja, ja, die is altijd KB groot. Kabi en mag eigenlijk niet als eerste mee nog, hè? Dus als nee, dus Rabobank nee, dus moet eigenlijk nu het, het, het, het goede voorbeeld geven met een en dan, oproep oproep mag de rest, naar bank. dan mag de rest ja, ook. Ja, precies. Ja. Nee, we hebben hier een gepensioneerde uh, CFO van de staatbank. Wie moet die oproep nou doen? Nou, daar zit hij. Ja. Hij heeft net gedaan. Heel goed. Heren, iedere week doen we een greep uit de stapel nieuwe verschillende managementboeken. En Daartoe schuift dan aan Michiel Blok, eindredacteur van de en bedrijven. Die kijkt altijd naar de achterflap of de binnenflap. En ja overtuigt hij niet. Dan is de pitch, het is een soort elevator pitch, dan is het niet geslaagd. Dus het boek wat het haalt, dat kan zichzelf goed verkopen. Zo hoort dat met managementboeken. Misha. Ja, het allereerste boek Dynamische loopbanen van Annelies van Vianen op de achterflap staat: "We moeten onszelf steeds aanpassen aan veranderingen in ons werk en onze werkomgeving en daarom moeten we steeds onze eigen wensen, doelen, capaciteiten en waarden kennen waarop ons werk moet aansluiten." Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben dan al helemaal los. Ja, <laughs> dus dan denk ik, ja, dat moet je inderdaad doen. Ja, punt, ja. Uh, succes ermee. Klanten komen altijd van rechts van Maria Boelensweep. Het is, en dat lees ik vaker op de achterflap, een zeer praktisch boek... over klantgerichte vriendelijkheid, opgesplitst in twee delen. één deel voor de manager, één deel voor de medewerker. En op de achterflap schrijft de auteur dat het de lezer... en dat is echt een enorme geruststelling... vrij staat om het gehele boek te lezen... Heb ik niet gedaan. Maar klanten, klanten hebben altijd voorrang, begrijp ik. Klanten hebben altijd voorrang. Ja, nou, dat, dat wisten we al langer. Daar hoef je niet een managementboek over te schrijven, toch? Nee, precies. Nee. En daarom deze week gekozen voor het boek Geven en Nemen... waarin de Amerikaanse hoogleraar psychologie Adam Grant... zich heeft verdiept in de kracht van het geven. Nou, de auteur verdeelt de mensen op de werkvloer in drie verschillende groepen. De nemers, die willen meer krijgen dan ze geven... stellen hun eigen belang boven, hun, boven de behoeften van anderen. Zeer competitief. De gevers, die geven liever meer dan ze krijgen. Niet omdat ze iets terug verwachten, maar omdat ze het gewoon leuk vinden. Omdat ze er plezier in hebben om hun kennis en ervaring te delen... en hun tijd aan andere mensen te geven. Mm -hmm. En dan de uitruilers, de mensen die een goed evenwicht willen... tussen geven en nemen. Aanhangers van het principe voor wat hoort wat. Van een eerlijke uitruil van gunsten. En wat blijkt nou, welke groep presteert het best op de werkvloer? Laat raden, de uitruilers. Nee, de gevers. Hmm. Oh. En dat verwacht je niet, want het beeld wat we hebben van gevers... een beetje sukkelige, zichzelf wegcijferende ja. collega's... die alles doen voor andere mensen, die presteren juist ontzettend goed. En waar ligt dat nou aan? Nou, De auteur zegt, we hebben eigenlijk vier dingen nodig om een uitblinker te worden. Hard werken, talent, geluk en een goede omgang met andere mensen. En vooral in dat laatste onderscheiden ze zich... want zij weten als geen ander hoe je moet netwerken. Dus hoe je moet netwerken zonder er iets voor terug te verwachten. En dan krijg je dus veel meer. Nou ja, en hier aan tafel iemand uit de bankenwereld. Iemand uit de vastgoedsector. Ik denk dan zelf, daar lopen heel veel nemers rond. Of zit ik, dan, uh, zit, zit ik daar dan helemaal naast? dan zit je toch gemist. Nou, de vermis. voormalige baas van nou, de ja, was dat ja. misschien wel, meneer Groening. Maar... Nou, we moeten niet de stereotypen gaan praten in elk geval. <lacht> maar nee. ik, eh, het verhaal verhaalgevende nemen spreekt me wel enorm aan. Ik heb zelf altijd de gewoonte gehad. Althans geprobeerd in 35 jaar eh, financiële sector veel te geven. En mijn ervaring is altijd geweest dat je dan veel meer terugkrijgt. Je verwacht het niet, maar het gebeurt gewoon. En het is zo eenvoudig. Dus ik, ik kan me daar zeer goed in vinden. Dus ook met het netwerk ook echt. Dus dat die manier van netwerken: van heel veel dingen geven zonder iets voor terug te verwachten. En dan later, jaren later, blijkt dan dat Omdat u er toch veel meer voor krijgt. Nou, ja. Je stelt je open en je krijgt ja. zoveel terug. En dat heb ik bij mijn afscheid vele malen mogen horen. Dat, dat, dus dat besef je niet als je ermee bezig bent. Maar ik heb het in de praktijk mogen ervaren. Dus, dus je moet er zeker aan. Je moet een natuurlijke gever zijn, want anders werkt het dus niet. Ja. Nee. Ja. Als het niet in je zit, dan wordt het ook niks ook. Ja, nou ja, als je het jezelf realiseert, als, ja, ja. Je, als je het beseft, dan, dan, dan, en je gaat er naar handelen, dan gebeurt het ook wel. Ja, ja oké. Okay. Ja, en ik herken ik, ik het in, de, in die zin dat, dat geven, uh, in de politiek, zeker de laatste jaren, als je het over de bouw hebt bijvoorbeeld. Dan, uh, ik kan me nog herinneren dat uh, Van der Laan minister was en, en dat hij een bijeenkomst had. Er zat echt de hele top van bouwend Nederland, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. In de breedste zin. En iedereen had zijn boodschappenlijstje bij zich van u moet dit doen en u moet hiermee helpen. En die zei, verscheur die nou eerst maar eens. En, en, en ik deel ze mening. je moet eerst zelf even iets komen brengen. Ja. Uh, en daarna ja. zullen we zien dat heel veel deuren open gaan. En dat men ook veel meer de empathie heeft. En mm. zeggen van, goh, waar kan ik je dan mee helpen? Als jij mij hiermee helpt, dan help ik jou hiermee. En, en Dan zijn dit ze... ook aannemers en niet aangevers. Hè? Dat ja. is een beetje het belangrijke uh, verschil. Ja. Ja. Ja. Bij in Nederland. Maar ja. uw eigen managementstil ook echt een gever? Ja, ik ben, uh, ja. ja, dat kan ik delen. Ja? Ja, ja. ja. En waarom, en dat is eigenlijk met die laatste categorie, als je het balans opmaakt, zie je dat je dat vaak meer oplevert. Dus ik doe het niet alleen omdat ik denk van, nou, dat vind ik leuk om iedereen wat te geven. Je kijkt ook gewoon resultaatgericht... dat dat de strategie is die je het meest oplevert. Dus misschien zit ik dan toch weer in die derde kant. Maar even ja. uitruilen. wat ik even uitruilen. Ja. Hoe heet dit boek ook weer, Michel? Het boek heet Geven en Nemen van Adam Grant. En uh, een tip tot slot. Kijk uit voor naar bovenlikkende nemers... want dat zijn nepgevers. <lacht> oh, dat is ook mooi. Ja. Ja. Heel goed. Uh, heer, we zijn bijna aan het eind. Anderhalve minuut. Heel kort. Wat gaat het meest opmerkelijke worden... wat u op maandag aanstaande gaat doen... op uw eerstvolgende ja, werkdag, Jan van Rutte... Is het niet, maar wat gaan we doen? Het is een gedeeltelijke werkdag. Ja. In elk geval ga ik ook naar het afscheid van Jan Hommen, Dat is de, de baas van ING. Ja. En ja, dan heb ik ook nog een gesprek over een mogelijk commissariaat. Maar daar mag ik niet over uitweiden. Dat is jammer. <laughs> Meneer Hucker. Nou, we, de, benoeming, de nieuwe benoeming van een directeur bij Funda. Dat is niet onbelangrijk om, om die site weer verder door te ontwikkelen. En, uh, ja, en hoe krijgen we een plan in Vinkerveen, uh, vlot een plan? Dus uh, dat zijn eigenlijk wel de twee issues uh, voor de maandag. Dat wordt uh, lekker vergaderen, gelukkig ja. maandag. Ja. ja, kijk, en van Rutte kan dan lekker nadenken over zijn nieuw commissariaat... of hij het wel of niet doet. Ja. Wordt het in de financiële sector of niet? Dat mogen we nog wel weten, toch? Ik ben in elk geval van plan om er één te gaan doen in de financiële sector. Dat is heel diplomatiek, diplomatiek, Antwoord. Dat is heel diplomatiek. Ja. Dat kan alles ja, zijn. Dat heb ik geleerd de laatste jaren. Ja, ja, dat is dan <lacht> wel weer handig. Heren, hartelijk dank hier aan tafel. zaten Jan van Rutte, oud-CFO van uh, ABN AMRO. En is uh Nee, dat moet ik wegpiepen, want ik weet het ook niet. Helaas, hij gaat een volgend commissariaat in, in de financiële sector. En meneer Hukker, Ger Hukker, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Hartelijk dank, heren, voor uw komst. Wij zijn er volgende week met Tros in Bedrijf. Na het nieuws van twee uur, de Tross Autoshow met Carlo Bransen, mijn geachte collega. dan gaan we onder meer rijden met de nieuwe Range Rover Sport. Tot zo. Samen thuis, samen Tross.